Dit is Schoolse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Schoolse Kringen staat onder redactie van Leonard Joost, de Els van Kemenade, Gerard de Groot, Bernard Robbe, Dimfie van Loon en Ben Lonen. De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En we hebben een hele tafel vol met gasten. Guus van der Put, Leo van Bokstel hebben we uitgenodigd in verband met het uh, Groot Kloosterplein. Dat uh, afgeblazen dreigt te worden. En uh, Paul Cornelis hebben we uitgenodigd in verband met uh, 250.000 bezoekers van het Jan van Bezaal in 2016. In 2016 toch hè? Ja. In 2016. Ja, ze ja, zijn niet een aantal zijn... jaren bij elkaar opgeteld. Nee, nee. In 2016 waren er 257.300. is nu een net tikkeltje meer. En er was de stand op 29 december. En op 30 en 31 december was het ook nog hartstikke druk. Oh. Dus wie weet nou hebben we gaan... eigenlijk wel die, die 258.000 gehaald. We zijn vreselijk benieuwd hoe, hoe er geteld wordt. Maar dat kan je ons straks wel, wel uitleggen. Is goed. Goed. Uh, dus dat zijn uh, onze twee onderwerpen voor vanavond. Maar eerst zoals altijd het rondje, wat was er nog meer in het nieuws? En alle gasten mogen daar aan meedoen. Nou ja, uh, Guus? Ja, ik heb eigenlijk geen plaatselijk nieuws. Maar uh, wat ik vandaag wel heel opvallend vond is dat uh, onze minister van Veiligheid en Justitie weer onder vuur ligt. Uh, Art van der Steur. Die blijkt toch uh, de Tweede Kamer uh, weer niet uh, juist te hebben ingelicht uh, toen het ging om de bonnetjesaffairen. Hij was toen als Tweede Kamerlid uh, was hij de adviseur van de minister. Maar het blijkt dat hij nog veel meer heeft geweten... waar hij dus nooit iets over gezegd heeft. Och, God de God. In twee vandaag was nu uh, een aantal e-mailberichten die uitlekten... die dus onomstotelijk aantoonden dat hij wel degelijk uh, van veel meer wist. Dus zoals ik het een beetje inschat, uh, zijn zijn de laatste dagen geteld. Nog voordat uh, het kabinet ja. gaat, zou het? Ja, dat denk ik wel. Is het zo, ja, zo ernstig? Ja. Oh, no. ja. Ja, dit is uh, inderdaad geen, geen uh, plaatselijk nieuws. Nee. Er, er zou hooguit uh, even herinnerd kunnen worden aan het feit dat onze nieuwe burgemeester ook een veiligheidsachtergrond heeft. Hè? Ja, zeker. Nou ja, wat dat betreft is natuurlijk uh, het artikel vandaag in Brabants Dagblad ook opvallend hè, als het gaat over uh, de campings, uh, waar toch uh, heel veel uh, ondermijnende activiteiten plaatsvinden. Toch wel eigenlijk een uh, broeinest vaak van heel veel dingen die niet uh, kunnen. En ik denk dat de burgemeester terecht er een punt van maakt dat hij uh, zeg maar onze gehoorlijkse gemeenschap erop attent maakt dat uh, de bovenwereld er veel meer verbonden is met de onderwereld dan iedereen uh, zich uh, doet denken. Ja, dat laat hij keer op keer horen. Van, van uh, ja we moeten niet denken dat het hier allemaal niet speelt. Nee, precies. Hmm. precies. Ja. Kijk, en dat gaat van uh, iemand die een nieuwe auto koopt en uh, cash afrekent met uh, bankbiljetten van 500. Of een hele duur ring of een kook maar ook een loodgieter of een elektricien die werkzaamheden uh, uitvoeren. Of een makelaar of een notaris of een accountant die zich met geldzaken of met een goed bezighouden. Het is echt heel wijdverbreid. En ik zeg natuurlijk niet dat iedereen in de doelgroep die ik nu noem, dat die verbonden is met de onderwereld. Maar nee. er spelen veel meer dingen dan u en ik denken. Ja, waakzaam zijn. Ja. Goed, dat uh, is het uh, voor jou eventjes voorlopig. En uh, Leo... Ja, misschien niet bijzonders. Volgens mij is de gemeente Goorlen de meest noordelijk gelegen gemeente aan de zuidgrens van Nederland. <laughs> de meest noordelijk gelegen gemeente aan de zuidgrens van Nederland. Nederland. Ja, het is... uh, hoe kom je daar nou zo op? Nou, Ik zat zo <laughs> eens op die kaart, kijken, een tijdje terug en ik denk van, nou volgens mij is dat het hoogste puntje waar wij weer net bovenop zitten. En uh, zo kwam ik daarop. Nou, het is een verrassende gedachte. En moeten we daar nog iets aan verbinden? Ik weet het niet. Uh, ik heb er verder geen, uh, niets bij bedacht, maar ik vond het ook wel opvallend. Ik denk, er ja, moet toch iemand zijn? Iedere, iedere gemeente wil iets bijzonders zijn. En uh, In dit geval dacht ik, als het klopt, want twee van die hobbeltjes die in de Zuidgrens zitten, die, uh, die evenaren elkaar, maar uh, ja, ja. ik uh, denk dat wij het als eerste opmerken dan... Uh, dan zijn wij de eerste. Ja, ik moet uh, nou denken aan, weet er iemand uh, hier rond de tafel over uh, afgelopen weekend uh, geschaatst is op het bankven? Ik weet niet of er geschaatst is. Ik ben er op 200 meter langs gereden, maar uh, dat was op de fiets. Ja, ja. want uh, schaatsen en ijs, dat, dat verbind je altijd met, met uh, Noorden. Hè? Terwijl, uh, ja goed, de noordelijkse gemeente zeg jij nou. Dus, dus dan, uh, dan denk ik, uh, ja, dan is dat misschien ook eventjes de koudste gemeente geweest. En, en uh, dan, dan, uh, dan kom je op het bankven uit, hè? Ja, er stond wel een grote foto in de krant uh, uh, van het bankfan, uh, ijs uh, op eigen risico. Maar je kon de foto wel mensen zien die op het ijs stonden. Dus. Ja, of het uh, met uh, schoenen aan of met schaatsen, dat was, dat was niet te zien. Maar, uh, ik vond Buiten trek, de verantwoordelijkheid ja. van de ijsclub ja. zeker. Maar ik denk dat Leo uh, hier weer een van de grootste geheimen onthult. Uh, ja... <laughs> Ik weet niet, het zou nog even nagetrokken moeten worden. Dat is ook lang gestoeid over wie nou in het midden van het land woonde. En daar hebben allerlei uh, topografen zich uh, mee bemoeid. Dus uh, hebben ze nu een nieuw klusje. En nou, dus misschien een... een leuk nieuw logo voor de gemeente. Mm, die hebben al een nieuw logo. Maar is dat dan ook iets om trots op te zijn of zo? Of, uh... Nee, bijzonder. Uh, in heel en hebben ze een kiosk met zeven zijdes. Ook nog nooit ja. ergens gezien. Ja, nee? Ik ja. blijf gewoon allemaal rare dingen te zien, maar... Nee, uh... <laughs> is dat niet besmettelijke, Leo? <laughs> nee, nee, nee. <laughs> rare dingen zien, de meest noordelijke gemeente. Heb je nog meer? Uh, nee, nu even, nu, nu even niet. Nu, nu nee. even niet. En Paul? Ja, ik wil toch proberen om het wereldnieuws te maken te verbinden aan het Goorlijks Um, ik denk dat ik niet de enige ben die met toch enig angst en beven... naar de ontwikkeling in de Verenigde Staten kijkt. Zeker als je ziet wat hij in zijn eerste weekend... onze kersverse... Het is toch een bondgenoot, hè? Onze ally. Ja. Ja. Donald ja, Trump, ben. voorbeeld ja. voor de vrije westerse wereld. Wat hij allemaal in het eerste weekend allemaal uitvreedt. En dan denk ik, kijk ook even naar jouw partner... die een, een reisbureau uh, runt. Wanneer komt het moment dat als ik met mijn Turkse vrouw... bijvoorbeeld of mijn Marokkaanse vriend... een reis naar de Verenigde Staten wil maken... en te, te maken krijg met allerlei... Nieuwe rare regelgeving. Dat ik misschien dat land niet meer inkomt met z'n tweeën. Ja. Moet het tot zo lang duren voordat wij die effecten echt gaan doordenken? Of gaat er eerder iets gebeuren dat de westerse wereld, de vrije wereld, tegen Amerika zegt. jongens, dit gaat te ver. We zijn onze vrijheid aan het verliezen door het toedoen van iemand die zegt dat hij voor de vrijheid staat. En ik denk dat het nog wel eens eerder in ons dagelijks leven gaat doorsijpelen dan wij nu kunnen vermoeden. Ook hier in Goorland. Ja, maar Paul, het gaat verder dan alleen Amerika. Hè? Want als je ziet wat er uh, dit weekend ook in Duitsland gebeurde... met, uh, met AFD en, ja. uh, en Wilders en Le Pen. Ze voelen zich gesteund uh, door Trump, hè? Zeker, ja, ja, zeker. Ja. Ja, ja. Ja. Maar ook hoe uh, bijvoorbeeld Rutte nu uh, tekeer gaat in die pagina. Grote ja. advertentie, ja. hè? De, ja. Ja. Ja. Het onfotsoen wordt enorm. <kwijnt> oh ja, vind je dat hij tekeer gaat? Ja, ja. Ja. Oh ja. Hij appelleert aan onderbuikgevoelens. Van, is rot op. En als je het hier niet leuk vindt, als je niet meedoet met wat wij als norm stellen, dus dit land is oké okay, en wat wij nastreven, dat is oké, okay, sta je daar niet achter, dan moet je maar je eigen conclusie trekken, dan uh, mag je wegwezen. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Maar daardoor creëren we wel een tweedeling in onze ja. maatschappij. Ja. Ja. Dat is een gevaarlijk uh, ding. Dat was mijn grote uh, uh, bijdrage. jouw jou bijdrage. Ja. Zorgen over uh, Amerika, over Trump. Ja. Over uh, de alternatieve realiteit die hij, uh, hij aan het creëren is. Alternatieve feiten, hoe verzint hij het, hè? Ja. Uh, het zou best kunnen ja, dat we het dan gauw gaan merken, want uh, hij, uh, oh. hij, hij uh, laat er geen gras over groeien, hè? De pers die onder druk komt te staan, dat is natuurlijk nog wel een van de ernstigste uitingen momenteel. De pers die onder druk komt te staan, die, ja. die uh, geen vragen meer mag stellen, die, die zijn mond moet houden. Hij ja. ja. laat het gras niet meer groeien. Hij laat het gras niet meer groeien. Nee, het hele klimaatakkoord en alles, zet hij overboord. En uh, ja, niemand mag niets, hè. we hebben net al aangehaald wat de persvrijheid uh, ja, beteugeld wordt. Als er gedemonstreerd wordt, zegt hij er niets over. En... Uh, nou, seksuele handelingen mag je ook zomaar verrichten. Daar hoef je ook niemand voor te verantwoorden. En, uh, dus ja, uh, ik kan alles. Maar ik uh, vraag me af, zijn er nou zoveel domme Amerikanen die hem kiezen? Of uh, denken ze daar nou echt beter van te worden? Want uh, ja, het lijkt wel dat uh, de, de Poetin uh, in Amerika gekozen is. Want die moet ook de persvrijheid in. Dus, uh... ja. Ja, ja, maar ook... ook... Zo geweldig brutaal hè? zeggen van: Oh, mijn belastinggegevens, oh, die maak ik gewoon. Uh, dat doe ik dan niet. Gewoon aan die, zien. Mag ik dat uh, niet openbaar? Nee, dat ja. doe ik gewoon niet. Terwijl ja. de gewoonte is dat de presidenten dat allemaal doen, maar oh, doet hij nee. gewoon niet. Onvoorstelbaar. Ja. ja, ik denk altijd tegen domheid valt niet te vechten, maar nee. als er zoveel mensen gaan ja. kiezen, dan. Domheid en kinderachtigheid. Ik vind me af en toe ook ja. heel kinderachtig. Zoals hij reageert op tweets denk ik van, jongens, staat daar toch alsjeblieft boven als president? Ben, vind jij het goed als gasten iets aan elkaar vragen? Jawel, dat mag ook. Dus maar kan jou vragen, want je bent ook politicus. Vind je niet dat de Nederlandse politiek heel lauw reageert op die ontwikkelingen daar? Er komt ook eigenlijk nauwelijks inhoudelijke reactie. Nou, het lijkt een beetje op rusting. Of een beetje bang ook wel zo van, god, het is toch een machtige handelspartner. We moeten hem niet al te zeer tegen zijn rosse kuif instrijken. Ja. Ja. Terwijl de parallellen, en dat mag je niet zeggen, want dat heet dan de wet van Godwin, geloof ik. Hè? Maar de parallellen met de vooroorlogsperiode, die zijn er wel degelijk. Hè? Ja. Zijn retoriek is gewoon fascistisch. Hè? Absoluut. Ja. ja, de paus die maakt uh, opmerkingen in die richting. Hè? Ja. ja. Dat is voor mij een autoriteit. Voor jullie misschien niet zo, maar... Uh, die heeft in, in Pais, in dat uh, interview, uh, ja. heeft die, uh, ja, uh, dat soort parallellen uh, aangewezen. Ja. Um, ja. Ik wou ook iets vertellen, maar dat ben ik, ben ik nu even kwijt. Dinkie. Dat zal ik eerst eventjes. Ja. <laughs> ik probeer altijd iets uh, goed nieuws. Goed nieuws. Goed nieuws. In het Brabants Dagblad van 19 januari. Het Brabants dagblad, dagblad heeft een lezerscolumn. En dat vond ik zo'n leuk stukje. Dat vond ik echt hartverwarmend. Dat, heeft, dat is geschreven door een mevrouw, een oma. Uh, die, ...haar zoon woont in, uh, in Frankrijk en daar gaat ze vaak naartoe met de auto. En deze keer kon haar man niet mee, dus nam ze haar kleindochter mee van twaalf jaar. En die zat dus naast haar op de bestuurdersstoel. En dan gaat, daar gaat uh, de discussie als volgt. Uh, dan zegt mijn kleindochter plotseling... ...oma, die rimpels rond jouw ogen... Ik, de oma, schiet gelijk in de stress en denk, nu komt het, botox. Ik antwoord heel kalm, ja, wat is daarmee? En ze zegt, die rimpels van jou, het zijn net zonnestraaltjes. En dat vond ik zo lief, hè? Dat vond ah, ik zo lief. Rimpels zonnestraaltjes. <laughs> ja. ja, ja. En dat dus, ja, geldt voor iedereen. Hè? Oh, ja. Rimpels zijn gewoon zonnestraaltjes. Ja, ja. Uh, ik weet weer wat ik, wat ik uh, wil ja, zeggen in die, in die kleine discussie uh, Paul, jij vroeg aan Guus uh, reageert de politiek niet wat berustend, wat gelaten moet, moet de politiek niet uh, veel meer van zich laten horen uh, ik, ik denk uh, de laatste dagen dat, dat uh, de politiek het, uh, dat, dat ze vreest dat ze er helemaal niets aan kan doen je kunt wel allerlei uh, verstandige en uh, gematigde opmerkingen maken maar, maar uh, het, het <kwijnt> lijkt erop alsof het onverstand het uh, voorlopig gaat winnen. Wat je ook doet, wat je er ook uh, tegen tegen zult zeggen... Wat, wat, uh, hoe je ook in het geveer zult komen, daar, uh, daar red je het niet meer mee. Mm -hmm. nou, we zitten nou niet in een literair programma... maar ik vind dat je uit de literair, literatuur altijd heel veel haalt... wat ook over dagelijks leven ja. en de politiek gaat... Ik heb uh, van de winter The Plot Against America herlezen van Philip Roth uit uh, 2003 geloof ik. Waarin hij fictief beschrijft hoe Charles Lindbergh president wordt in de oorlog en met Hitler gaat samenwerken. En hoe dat dan zou zijn afgelopen voor Philip Roth zijn Joodse familie. Uh, deze week werd hij geïnterviewd, Philip Roth. Hij is inmiddels uh, gepensioneerd schrijver, hij is gestopt met schrijven. Uh, werd geïnterviewd door de New Yorker. Dat nummer is vandaag verschenen en daarin zegt hij... Als we nou nog niet de geschiedenis erbij halen om wijzer te worden, dan weet ik het helemaal niet meer, dan is alles voor niks geweest. Dat is een Joodse eminente schrijver, hè? en die waarschuwt keihard. Dus die roept iedereen op om wel na te blijven denken en om in actie te komen. En dat is een hele rustige, verstandige, bedaarde, 83-jarige schrijver, die ook makkelijk op zijn lauwer zou kunnen rusten. Hij zegt, ik doe geen oog meer dicht. Ja, ja. ja. ja. dat dus, ja. Awesome. Ja. Ik vond uh, ook in de romanliteratuur een, een, een, een fragment waar, waar, waarvan ik dacht: kijk, uh, deze schrijfster die, die legt ook uh, de vinger op, op de wonden en uh, op de tijdgeest, uh, Elena Ferrante. Ik heb uh, op, op aanraden van velen dan toch maar eens uh, zo'n Napolitaanse roman uh, gelezen, deel 4, 1, 2, 3 heb ik overgeslagen. Maar daar. Uh, daar, daar gaat het over een, een succesvolle schrijfster. Het zou Elena Ferrante wel eens kunnen zijn. Die, um, die in de wijk is blijven wonen. In Napels, in zo'n volkswijk. Waar, waar, um, waar, waar de jongens en de meisjes met wie ze op de lagere school heeft gezeten. Ook allemaal zijn blijven wonen. Maar uh, de meesten in de mafioze richting. En, en, um. Nou goed, ze zijn gewoon uh, bij elkaar blijven zitten. En... en uh, dan, uh, dan komen ze elkaar uh, weer, weer uh, tegen en dan uh, zit zo'n uh, zo Michelle, zo'n zo uh, mafioze figuur, uh, een, beetje, een beetje te jennen van, nou, je hebt heel veel uh, succes gehad hè, met, je, met, je, met je schrijven en met je boeken. En ja dat levert een mooie wereld op en... en uh, als je studeert en als je leest en als je boeken schrijft... dan hoor je bij de goede. En, en, uh, en dan vind je, vind je het kwade maar naar. Hè? Zo, zo is die bezig. Dan vind je het kwade maar naar. En hij lacht er een beetje uit en, en uh, zit een beetje spot met haar te drijven. En uh, ja... Um het, uh, het ziet er een beetje naar uit dat, dat uh, steeds meer mensen zeggen: Ja, die, die, die good mensen en, en die, die, die schoonborger. Uh, die, die, die, uh, daar moeten we eens eventjes van, van af. Uh, er is tijd voor, voor, voor, uh, voor, voor andere mensen. Het hoeven geen prettige mensen te zijn, het kunnen nare mensen zijn. Maar, maar, uh, maar jullie, jullie hebben ja, maar niet geleverd. Niet. Jullie hebben niet geleverd. Je. je, je er zijn te veel mensen die hebben moeten afhaken, die, die, uh, die hebben niet mee kunnen doen. Dat, dat is dan die, die, die andere analyse van die, die globalisering. Er zijn te veel mensen die uh, ja, zijn achtergebleven, die, die verliezen. Die, uh, die, die, moeten, die, moeten, uh, die moeten eens aan de beurt komen. En, en wat, wat de politiek, die, die, die, die mooie, verstandige, bedachtzame, gestudeerde mensen, allemaal doctorandsen, wat, wat, wat die ons geleverd hebben. Ja, maar ja dat, dat. ik geloof helemaal niet in die tweedeling. Ik geloof helemaal niet in die categorieën. Want als je nou, ik denk dat, ik weet niet wat hier aan tafel zit qua achtergrond, maar ik kom uit een uh, ongeschoold arbeidersgezin. Ik en ook. door, ja. Ik ook. Jij, ook. jij ook? Wij <laughs> hebben door, ik heb door kunnen leren. Dankzij, uh, onze mam had het uh, Willem Drees en Joop Ten Dat Daar waren ook haar politieke voorbeelden. Ons pap was meer KVP toch goed blijven gaan, die twee geloven op één kussen. Maar dan wel daar vooruitgangsdenken uh, dat ging door alle groepen heen. Het land werd weer opgebouwd en, en kinderen konden gaan studeren. Ja. En er is uh, niet een elite ontstaan. Want ik vind niet dat ik tot een bepaalde elite behoor. Ik vind wel dat ik bevoorrecht ben, maar dat is wat anders. En er wordt continu een soort van wereld of gesuggereerd, waarin een elite en het volk, de Angry White Man, maar dat bestaat helemaal niet. Mm -hmm. Want ik werk dagelijks met twintig uh, verschillende groepen hier in Goorland. Met allemaal vertegenwoordigers en die zou ik moeten gaan categoriseren. Daar zit volgens mij de denkfout. Dat je in groepen en in soorten gaat denken dat die tegen elkaar iets uit te vechten zouden hebben. Ja, dat nee, hebben ze niet. Nou, ik ja. wil ik niet zeggen. Ik ja. denk wel dat er toch twee. Um, nou, categorieën vind ik een zwaar woord. Maar daartussenin zit een club... die probeert om het allemaal in het heinde te brengen. Die, uh, daar schaar ik jou dan uh, voor het gemak ook even onder. En mensen die zich met politiek bezighouden... met cultuur, met allerlei andere zaken. En die ook als hier uh, vluchtelingen komen proberen... om die weer mee boven water te krijgen... en hier een onderdeel van de samenleving te laten zijn. En... Uh, om, om het begrip hè, van die uh, vijf of die acht mensen die de helft van het bezit hebben in de wereld. Ja, acht hè, mensen en, die de helft uh, hebben van wat de ouders <coughs> is. Onvoorstelbaar. Ja, ja, ja. Dus uh, op die manier uh, is er een middengroep die er probeert bij elkaar te brengen en het onbegrip weg te nemen tussen die twee. Maar ik zie ook heel veel mensen die onderaan de rand van de samenleving zitten. En die maar amper ergens aan mee kunnen doen of uh, niet weten als die formulieren in moeten vullen. Je wordt er helemaal gek van. En uh, dat trekken die mensen niet. Ja. Dus, uh... Nee, dat ben ik ook wel met jou eens hoor. Dat er, uh, dat, dat er, men, dat er echte uh, kanslozen, bij wijze van spreken, in de maatschappij zijn. Ja, en worden en kansloos waar... gemaakt ook want, En, uh... en uh, wat jij zegt, hè, uh, de, de vluchtelingen. Uh, de mensen die echt on, op de laagste trap van de maatschappelijke ladder staan die Inderdaad zelf een vorm. En als je dan aan ah, Jan Lubach ziet, gisteren uh, met de inburgeringscursus en het examen... waar je moet doen met de vragen die jij ja. stelt want dan, dan is het helemaal verschrikkelijk gesteld. Uh... Oh ja, ja komisch. Ja, ja. Zou dat werkelijk die vragen zijn? Okay. Worden die gesteld? Ja, het dat uh, Paul, zeer terecht wat jij daar even wijst. Je wijst ah, naar de klok. Zegt. En, en Gus, jij moet om half acht weg. Ja, dat klopt. We ja. moeten uh, oe, heel snel naar het Groot Kloosterplein. Ja, ja het wordt toch een klein kloosterplein, vrees ik. Oh, oh, oh, oh, oh. Nou, of Guus gaat nu en dan we uh, met 411. Dan. Nou, we kunnen een vervolgafspraak maken om het uh, toch weer wat groter te maken, dat plein. Maar uh, ja, uh, daar moeten we nou eens naartoe. Is dat nou een, uh, een besluit dat ook uh, weer in beton gegoten is of is daar uh, ruimte? Kunnen we daarover praten met elkaar? Uh, hoe zit het eigenlijk? Nou, het is zo, het college heeft uh, een, uh, een nieuwe visie opgesteld en uh, die visie die wordt nog niet voorgelegd aan de gemeenteraad. Hè, want uiteindelijk is het de gemeenteraad uh, die een nieuwe visie vasthelt. Maar we hebben gezegd, voor we naar de gemeenteraad uh, gaan, gaan we eerst het dorp in. We gaan met een aantal partijen praten om gewoon over uh, al die zaken die in dat IOP staan. IOP staat voor Integraal Ontwikkelingsplan. Uh, om daarover te praten. Hè, want het gaat niet alleen over het kloosterplein, maar het gaat over een heleboel ontwikkelingen hier in het centrum. Uh, even voor de historie. In 2003 is dat plan een keer opgesteld. Toen eh, zijn er 20 tot 25 ontwikkelingen beschreven die er zouden moeten gebeuren. Onder andere de modernisering van het Jan van Bezouw, eh, de bouw van de hovel, eh, nou, nog een aantal zaken meer. Daarvan wordt geconstateerd, nu ja, een hoop eh, zaken zijn gewoon afgehandeld en eh, daar hoeven we het dus niet meer over te hebben. Maar er is nog een aantal andere ontwikkelingen. Waarvan je dus 15 jaar na dato best nog wel eens een keer naar zou kunnen kijken. En daar is het Kloosterplein er één van. Ah ja, dus het antwoord op die vraag is wel nee, dit is geen besluit. Dit is nou een gedachte van BMW. Die ja. wordt de, de gemeenschap ingestuurd. Praat er nog eens een keer of opnieuw ja. over. Ja. En dan, dan zien we wel weer verder. Ja, dan gaat het richting gemeenteraad. En uiteindelijk zal die er een klap op geven. Die ja. moet er een klap op geven. Ja. Ja. En de burgers mochten schriftelijk reageren? Schriftelijk, maar we gaan ook het dorp in. We gaan het okay. gesprek aan met het centrummanagement, met, uh, met de ondernemers. Uh, maar ook met de mensen die destijds betrokken waren bij de gedachtenvorming rondom het grote kloosterplein. Dus ja, we proberen zoveel mogelijk partijen ook actief zelf te benaderen. Maar uiteraard kan iedere Goordense burger ook kan, uh, zijn of haar ja. zienswijze ja. geven. Ja. Ja. En die inspraak staat open tot 1 maart, voor de goede orde. Dat is wel vrij snel, hè? Nou, oh, dat is anderhalf maand. Oh, ja, is dat uh, Zes tijd weken. genoeg? Ja. Uh, Leo, is dat tijd genoeg? Nee, natuurlijk niet. <laughs> <laughs> nee, we hebben er toen, denk ik, twee jaar over aan het stoeien geweest. En dat moet dus nu in een maand beklonken worden. Maar uh, ja, een groot kloosterplein. Uh, ik weet dat het geld kost. En er is toen tijd uh, heel veel koffie over gezet. En uh, uiteindelijk is er dan een plan gekomen om het uh, op termijn een groot kloosterplein te laten zijn. En er zou voor gespaard gaan worden. En daar kun je allerlei dingen bedenken van uh, hoe je het zou kunnen doen. En uh, nu, nu de huisjes afgebroken zijn, die aan de overkant van uh, naast de Huizen Stella, om het zo maar te zeggen, mm. staat voor de kerk. Nou, dan krijg je een beetje een beeld van wat er zou plaatsvinden. Je kijkt nu het hele Jan van Brouwhuis, zie je staan. Nou, die villa die staat daar, die staat daar een beetje verstopt. Maar. Uh, als dan dat lelijke zweertje daar midden van het Kloosterplein af is. Want uh, die fletjes aan de achterkant, het is een aanfluiting. En dan uh, aan de kloosterplein aan kloosterpleinzijde zelf, uh, nou ook niet mooi, dat herkent BNW dan ook wel. Maar de BMW nu een nieuwe visie uh, opteert om het maar een klein plein te laten. We hebben toen allerlei argumenten uit de kast gehaald. En uh, men wil poorten naar de natuur. Nou, dan hebben we een pijlpoort naar de natuur die er recht in duikt. En dan hebben we een plein waar we iets kunnen doen, net als een Vrijthof of wat dan ook. Nou, dat is op het Oranjeplein niet mogelijk. Daar... Uh, dan hier creëer je echte wanden, wat toen ook een van de grote termen was. Nou, nu staat er ook een wand, maar die duikt nu al in je nek. Hè. En nu is uh, Villa Sperber, die, die heeft een uh, metamorfose gekregen. Dan was je al die dingen eromheen bekijkt en dan, inderdaad, kost veel geld. Maar dan denk ik, als er gespaard is en de ABN AMRO, waar we toen tegenaan zaten te hikken, die staat te kopen of was te kopen. Uh, dan denk ik, investeer erin. Verhuur het voor een aantal jaren. En dan uh, ga eens kijken uh, met de ontwikkelingen in de bosjes. Uh, nou, die meneer zijn flatjes zijn ook aardig op die daar staan. En uh, misschien valt er op een of andere manier te compenseren... door andere woonruimte en dat kost geld, weet ik. Maar voor de komende paar honderd jaar... denk ik dat we Goorlen een heel mooi cadeau geven... als we hier een Frankische driehoek geven. En daar uh, is niet gezegd dat ik nog meemaak dat het gebouw weg is... Maar dan denk ik dat we wel iets wezenlijks hebben. En nu blijven we met een opgekalfaterd voorkantje straks. En dan maar afwachten wat de eigenaar van de fleetje straks doet. Het blijft mm. een verzameling van ellende. Ben je al overtuigd, Guus? Nee, absoluut niet. Oh, nee. Want, nee, dat zou ook natuurlijk al heel <laughs> raar zijn dat ik binnen twee minuten om te halen zou zijn. Kijk, het college heeft gezegd van, we hebben in principe twee evenementenpleinen ingewonnen. Dat is de Kloosterplein en dat de Oranjeplein. Kloosterplein uh, is toch een beetje de huiskamer van Goorlen geworden. Hè? Denk ik, met uh, al die horecaontwikkelingen eronder ben met, met jou eens, Leo, het gebouw van de ABN Anro, dat ziet er niet uit. Dus die gevel, die, die moet gewoon wel een facelift uh, krijgen. Maar we, we hebben gezegd, nou, voor de schaal van Goorlen... is dit plein uitstekend geschikt om daar kleinschalige evenementen... zoals een midzomerfestival, uh, Goorlen zingt, uh, uh, wat we in de winter hebben gehad... Uh, om het glazenhuis om dat daar te doen. Uh, als het gaat om grootschalige evenementen, zoals bijvoorbeeld een huldiging van Irene Wuest of een kermis... nou, dan is het Oranjeplein met het gemeentehuis als podium... als decor is daar uitermate geschikt voor. En je moet ook een beetje uh, realiteitsbesef hebben in die zin... dat uh, op het moment dat het plan werd gesmeed voor een groot kloosterplein... het geld bij wijze van spreken nog tegen de plinten opklotste. Dat was nog voor de crisis... Uh, toen was het idee van nou, we gaan een pot vullen uh, met jaarrekening overschotten en met de overschotten uit allerlei grondexportaties. Nou, toen is die woningmarkt is in elkaar gedonderd, zou ik bijna willen zeggen. Op een gegeven moment zat er 600.000 euro in de pot voor het Groot Kloosterplein en dat geld is gebruikt om het Groot Kloosterplein om het kloosterpijn op te oh, lappen. Te dus die pad is op dit moment leeg. En als je kijkt, uh, uh, als je vooruit gaat kijken, de gemeenteraad heeft in 2010 al besloten, om in ieder geval de jaarrekening overschotten, niet meer in de voorziening Groot Kloosterpijn te doen. Nou ja, dan heb je het over de, de grondexploitaties. Ja, dat is de laatste jaren ook geen vetpad geweest. Als je daarbij rekent dat zo'n investering, dat je toch zeker moet uitgaan van een bedrag van 12 tot 15 miljoen euro, om het... In ieder geval het, on, het onroerend goed op te kopen heb je het ook niet over de inrichting. Heb je het ook nog niet aan het verlies van inkomsten voor de gemeente. Omdat de boswaarde, zeg maar de goedwaarde van al die gebouwen die, die daar staan, is gewoon een mindere inkomstenbron. We hebben minder woningen. Uh, nou ja, dat is gewoon een plaatje, dat kunnen we niet opbrengen. En nou, dan... ja, maar dat, uh, vorige week was de penningmeester van Van Goorle hier, jouw collega Theo van der Heijden. Ja. Die, die heeft mij iets geleerd over, over investeringen en, en toen ging het over het ene loket en, en wat, wat dat allemaal wel niet kan kosten. Dat was dan wel heel duur, maar zegt hij, ja, maar als je dat over twintig jaar uitsmeert, en dan, dan, dan, is dat, dan is dat toch weer steeds maar peanuts. Ja. Zo dacht ik met dat sommetje, ja. als je ook vijftien miljoen over honderd jaar uitsmeert, dan heb je geloof ik maar vijftienduizend. reken ik goed. 15.000 per jaar? Ja, Daar ja, zijn, zijn boekhoudregels voor. Je mag dat in hoogheid 25 jaar afschrijven. Dus dan kom je aan een structurele last voor de begroting die toch wel enkele tonnen per jaar is. En je kunt je euro maar één keer uitgeven. En als ik zie dat wij de komende jaren ook op het sociale domein nog hele grote klussen te klaren krijgen. We hebben nu een paar jaar geld overgehouden, maar dat is zeker niet structureel. Als we, als we zien dat ook aan de wegen nog het een en het ander moet gebeuren. Dat we nog hele grote klussen te gaan hebben. Dan denk ik dat het van realiteitsbesef getuigt. Als we gewoon zeggen van nou, laten ons nou eens even verstandig zijn. Ja, er waren heel veel verstandige ah. mensen die toen die beslissing hebben genomen. Nou, samen ja, met precies, de gemeente. Dat en nu in één keer wordt er een paar man... Ja, maar Leo, maar Leo dan hoor je mij... Maar dan heb je mij niet goed gehoord dat ik zei dat het gebeurt in de tijd waarin het geld tegen de plinten maar Dat betekent niet. dus dat de visie van de gemeente afhankelijk is van de financiën. Nee, nee, niet alleen. De financiën is een belangrijk onderdeel. Maar wat wij minstens zo belangrijk vinden is dat wij zeggen... Het kloosterplein op zijn huidige schaalgrootte is uitstekend geschikt. Ja, dat zijn weer andere Zo argumenten. Ja, dat -argument ja, maar dat geldargument nog eventjes, het klopt tegenwoordig toch ook weer gratis geld, nul rente. Ja. Het, het, het is er was 80 miljard geïnvesteerd ja. door de Europese zijn... Unie. Ja. Met. Maar ik zeg niet dat die hier terechtkomen, maar een investering in de toekomst was het toen. En daar ja. hebben we voor gekozen. Ja. En ik was ook zeer verbaasd toen een aantal jaren geleden in één keer die zes ton in een nieuwe tegels op het kloosterplein. Ik denk, nou, we gaan dezelfde kant uit als de vorige tegels die er liggen. Ja. Dus uh, ja, daar vond ik nou niet echt een opschaling van dat je zegt, uh, dat getuigd van... Uh, wat, als je dan Villa Sperber kijkt, nou, daar staat de muur nog. Ik vind het daar eigenlijk een beetje afgestompt. Is dan een monument of niet? Daar kun je dan niet over praten. Maar die zes ton die al weg zijn, dan denk ik... Nou, daar had je de ABN AMRO niet voor gehad, waarschijnlijk. Maar die had je wel kunnen verhuren en die brengt al die tijd nog geld op. En op een zeker moment, dan wordt de investering er niet gedaan als je het afbreekt natuurlijk. Ja, maar maar ik de gemeente is geen doen. projectontwikkelaar, dus wij gaan geen onroerend goed kopen om te verhuren. Dat op de eerste plaats. En het argument van 0% rente vind ik ook uh, geen argument, want er zijn ook dagkoersen. Uh, we hadden het net over Trump. Als hij rare dingen gaat doen, dan zit die rente binnen de tijd op 5 tot 10 of misschien wel 15 procent. Maar die tijden die hebben we ook meegemaakt. Nee, maar de, toen is de keuze gemaakt en die hebben we wel overwogen. Ik weet niet hoeveel geld, als je dus uit zou rekenen wat er aan rapporten, toen is uitgegeven. En dan de investering van alle mensen nog die er zich uh, druk over gemaakt hebben. En geprobeerd hebben met argumenten te komen van, nou hierom doen we het. Daarom zouden we het ook gaan doen. En wordt nu eigenlijk vrij snel van tafel geveegd. Ja, plus de bereidheid was er toen blijkbaar wel om naar geld te zoeken. Ja, ja om geld bereidheid te zoeken wat, het wat er niet is. is. Het <laughs> is er gewoon niet. Ja. Ik zou nee, meenemen. maar er mogen, en nu komen de argumenten van je moet het binnen 25 jaar afschrijven. Je moet dit doen, dat is de rekenregel. regel. Die waren er toen ook die rekenregels. regels. En toen kon het wel en nu kan het niet. Ja. En uh, daarom zou ik het toch breder willen trekken ja. dan in één maand uh, de boel even... Uh, ja, heb jij nog andere argumenten dan die cultuurhistorische argumenten? Want die Frank driehoek, dat snap ik, hè? dat je dan weer ja. een mooi. Um, ik zit heel vers in deze materie hoor. Ik heb me er nooit zo heel diep in verdiend. Maar zijn er ook nog andere argumenten om te zeggen dat Kloosterplein moet juist wel weer ook groter worden? Nou, als ik zie wat er heel in heel een beetje gebeurt en hoe ik daar uh, van jongs af aan naartoe ben gegaan naar allerlei festivals en, uh, uh, en dan denk ik op zo'n kneusplein waar we hier ook zouden kunnen hebben. Het vergelijk, of het is bijna vergelijkbaar qua oppervlak. Maar uh, dan denk ik, nou, dat is echt schitterend. Dus, uh, nou, daar komen ze van Heiden en weer naartoe naar uh, als er iets georganiseerd wordt. Nou, we, we hebben in Goel een zeer rijk verenigingsleven en zeer actieve mensen. En een cultureel uh, centrum wat er bovenop zit. Nou, je kunt het allemaal combineren en uh, dan denk ik, uh, het zal even duren en het zal wat kosten. Maar dan hebben we ook iets voor de rest van uh, de toekomst. Mm -hmm. Voor alle eeuwigheid. Um. Nu 25 jaar, ja. maar, maar... Dat ja. zegt de gemeente nu. Nee, want ik begrijp dat nu gaat de gemeente, althans BNW, in het voorstel kiezen voor het versterken van een aantal dingen op het kloosterplein. Ja. He, dus zoals de horecafunctie. Dan denk ik van ja, de horeca redt zichzelf volgens mij wel op het kloosterplein. Ja, nou, maar we dat is ook de het... bedoeling. Daar gaan we als gemeente natuurlijk zelf niet... Maar we moeten wel de voorwaarden scheppen om... Kijk, wij zijn ook met het Jan van Bezaouden nog in gesprek om het terras van het Jan van Bezaouden naar, naar de voorkant te halen. Zodat mm -hmm. dat ook een soort van wand wordt. En uh, Leo die refereert net aan die open plek die we nu zien uh, naast Huizen Stella. Maar er komt natuurlijk wel een gebouw te staan, Leo. Ja, en het is ook heel jammer dat ze die grens niet gelijk leggen aan de voorkant... van het Jan van Bezaoudenhuis en van Huizen Stella. Want dan heb je al iets meer zicht. Nee, dat moet gewoon uh, kubieke meters. Daar gaat het nu om alleen maar kubieke meters bouwen daar. En dat die zichtlijn dan al een stuk prettiger wordt... als dat gebouw terug zou staan... in gelijk met Villa Stella... en met het Jan van Zouw. Want die staan in één lijn. En nee, dan moeten we vooruit... want dan hebben we weer uh, 104 vierkante meter meer. Ja, extra. Ja, en dan denk ik van... Uh, nou, nou, nou als daar de keuze vanaf moet hangen... er wordt een hele blok weer neergeplant. Echt zo'n blok. En uh, nou, dan hebben we net zoiets straks weer... Als, en ik hoop dat het er mooi uit komt zien... maar... De, ja, het opschalen van de ABN Amro, nou je kunt er misschien iets mooiers van maken, maar het blijft die wand die daar staat. Ja. Dus uh, ja, daar vind ik het erg jammer dat daar niet naar gekeken wordt van. Uh dat het beter nou ja, kan zijn. Nou ja, kijk, ik snap natuurlijk dat jij met enig gevoel uh, voor de historie zegt van nou, uh, laat ons kijken wat mogelijk is. Maar ja, ik vind gewoon als bestuurder van Golen dat ik ook reëel moet blijven. En ik zie echt niet waar ik de geld vandaan zou moeten halen om een groot kloosterplein te maken. Plus dat ik ook nog vind, een vergelijking met heel of met Oosterwijk of met Oorschot, dat gaat niet op. Golen is Golen en en Warenbeek en is heel Die hebben allemaal hun eigen historie. He, we hadden daar de, de Bikse visten en whatever. Dat hebben wij in Goorland niet. En ik zie het niet gebeuren als wij hier een plein krijgen ter grootte van Villa zeg maar, Sperber tot en met uh, de Chinezen. Dat wij hier dan die grootschalige ja, evenementen dat, dat wel gaan krijgen. Dat gaat televisie. niet gebeuren. Dat is een persoonlijke visie. En tijd hebben we gewoon heel veel geld gestoken. Ja. En energie om er, uh, een, een visie neer te leggen die gedragen werd door de mensen. Ja, nou, maar dat wil, je nu, maar maar wil niet ja. zeggen dat, dat die van alle tijden is, je is wel te kunnen veranderen. jouw mening nog herinneren van 2002 en 2007? Hoe dacht je er toen over? Ben je van mening veranderd of dacht Oh nee, je? want toen vond ik het ook geen goed idee. Je want hebt het gewoon... altijd al een slecht idee ja. gevonden? Ja. ja. Ik vond het uh, een beetje megalomaan gedacht. Mm -hmm. En het slecht idee is nou aan de macht, dus uh, dat kan nou... Ja, uh, nou, ik grijp nou de macht. Hè. Jij ik, hebt de macht gegrepen. Ik zit nou een jaar nog op deze post, dus je ja. moet nou, nou scoren. Goh. Ja. Trump. Trump. Trump. Ik krijg Trump. de macht. <laughs> nee, ja, ja, ja. nee, maar ik heb nooit zo geloofd in, uh, in die ideeën. En ik ben met Leo hè, want uh, toen zat ik ook nog niet in het college, maar toen destijds besloten werd om die zes ton uit het potje te halen, toen dacht ik van nou, nou is het van, nou is het van, van de baan, toen was de woningmarkt inmiddels ook ingezakt. En dachten van nou, dat geld... Nou, ik ken die problemen. En ik weet nog dat er ook gesproken is over uh, het woongebouw op het uh, Oranjeplein. Dat geld dat wat daaruit zou komen, dan gebruikt zou worden. om uh, Er zijn voorstellen geweest die daar dan voor uh, gebruikt zouden worden. Maar... Uh, ja, ik geloof niet dat daar uit de grondexploitatie iets van naar het potje is geschoven van het kloosterplein. En ja, al die dingen bij elkaar. En toen was men zeer creatief om dingen mee te bedenken. Van, om het uh, mogelijk te maken over de nodige jaren natuurlijk. En, uh, dus maar, ja, nogmaals, het wordt nou eigenlijk vrij snel uh, onderuit gehaald uh, in de maand of anderhalf. En dan, uh, ja, dan hebben we het nakijken. Ja, ja, je hebt liever dat we daar een jaar over praten en dan over een jaar tot dezelfde conclusie komen. Nou, ik vind dat de mensen er meer over zouden moeten kunnen zeggen. En ik vind het eigenlijk heel vervelend dat er heleboel, al die energie die er uh, ingestoken is, eigenlijk dan weer opnieuw zou moeten gaan gebeuren. En uh, nou, ik geloof ook niet dat mensen daar nog uh, direct toe bereid zijn om dat te gaan doen. En het is een heel moeilijk knokken tegen een besluit wat er al min of meer ligt. Paul, je wil nou, er nog wat over zeggen? Besluit. Nee, nog niet. Uh, ja, als, als een van die horeca-ondernemers aan het kloosterplein. Uh, daar ben jij. Toch ook nog een, iets, een voorzichtig positief geluid. Als die Amrobank, ook al is het dan tijdelijk... en voor een aantal jaren weer goed ingevuld wordt met een sterke horeca-partner... dan zien uh, Mozes en Flanders, uh, uh, Villa di Renzo, Casa di Renzo en Jan van Besou... Uh, het wel voorzicht dat er op korte termijn een groener, levendiger... en horeca-georiënteerd plein gaat ontstaan. Daar zien we wel naar uit. En wij denken dat er dan juist ook wel weer uh, uh, licht en hoop gloort voor... Wat meer culturele evenementen. Want de evenementen die, er nu, die jij net noemde, uh, Guus... die staan wel bijna allemaal onder spanning. Ze hebben het allemaal moeilijk om het rond te krijgen. Ligt ja. niet aan de omvang van het plein. Zijn, het plein is niet te klein voor hun... maar juist zelfs vaak te groot helaas. Goorle zingt, staat op springen. Uh, ik denk dat als wij daar als horecaondernemers... weer een impuls aan het plein kunnen geven... dan we in ieder geval de sfeer die je terecht opmerkt... in Oorschot, heel Hilvarenbeek, in Oosterwijk... Wel vaak vanzelf al aanwezig is door de groene omgeving, ja. dat wij die ook wel goorles kunnen maken, die sfeer. Ja, met betrekking tot het Jan van Bazaarhuis is zelfs al het plan geopperd om de horikaal voor in het Jan van Bazaarhuis te zetten ja. toen het verbouwd werd. Maar ja, ja. daar werd toen al Maar daar gaan we nu wel stappen in zetten. Daarvoor vond. is nog een aantal zaken nodig. Het is zo'n domino-beweging ja. moet dan in gang gezet worden. Er staat een oorlogsmonument voor de deur. Als dat verplaatst wordt naar de kastanjes aan de overkant, naar de monumentale kastanjes. Dan kunnen wij een mooie nieuwe portaal maken, een entree maken aan de kant van het Kloosterplein. Dan gaan wij onze daghoreca daar vestigen. Dan gaan we samen met de bibliotheek daar een heel aangenaam verblijfsgebied van maken. En dan heb je rondom het Kloosterplein terrassen in de zomer. Nee, Bij het eerste zonnestraltje zetten wij de stoelen buiten. En de ondernemers zitten al op één lijn. En dat is ongekend. Dat hebben we toch wel het afgelopen anderhalf jaar nadenken daarover weer, van hey, zouden er weer kansen komen... toen de ABN AMRO eruit ging, zijn we gelijk bij elkaar gezet. En hebben gezegd, oké, okay, maar dan gaan we ook met snallen er een prachtig horecaplein van maken. En daar zie ik wel naar uit, moet je zeggen. Nee, daar dat, dat, dat, dat spreek ik niet tegen. Nee, okay. Maar er zullen er ook nog boompjes geplant moeten worden. Of pakken. Je kunt mobiel zoveel voor elkaar krijgen. Bamboe, weet ik veel. Olijfbomen. Ben, verzin ja. het. stationstraat olijfbomen. <lacht> um. Guus, uh, ja. jij, uh, ja. <tie> dus dank dat je al tien minuten verder uh, ja. van je tijd hebt gegeven. Uh, we zijn er, uh, dacht ik, niet helemaal uit nog. Hè? Uh, nou, we zijn nee, het eens dat we het niet eens zijn. Dan dan dat we het niet eens zijn, dat in ieder geval. Nee, maar waar ik me dan zorgen over maak, als het in ieder geval het gebouw blijft staan, dan wordt één kantje opgeleukt en dan zitten we nog met een... Als je dan van de kerk afkomt, dan denk ik, wat een wangedrocht. Eh, en daar is weinig over te zeggen omdat het niet van de gemeente is. Of eh, dan zeg ik niet dat het dan wel goed zou komen of zou zijn. Want het is gewoon altijd een interpretatie van mensen. Ja, was mooi en was niet mooi. Maar eh, ja, laten we er eens iets bijzonders mee doen. Maar dat kun je ook niet afdwingen bij de ondernemers waar het van is. Ik heb al een idee. We organiseren een, een groepsvakantie voor alle bewoners van dat object. Dat doen we met een bevriend, dat doen we met een bevriend reisbureau. En dan vindt er een, een klein vergissingsbombardementje plaats in uh, relatie. Oei, oei, oei. Iedereen is dan even overkant. Wat een oorlogstaal, uh, Nee, Misschien is het wel leuk om, om, om uh, iets te doen met de gebouw om daar naar te gaan kijken. Van, uh, om daar in zijn geheel op te leuken. Want wat er terug is gezet nadat die villa's dan zijn afgebroken en zo. Het is echt uh, hemelschrijend. Oh. Ja, ja. Nou. Goed, ja. uh, met dit ludieke idee, uh, ik zal het alleen maar ludiek opvatten. Hè? Ja. Nou ja, oh, ja. <laughs> uh, ja. Uh, gaan we dit onderwerp afsluiten. We gaan naar het muziekje toe en dan gaan we naar ons tweede onderwerp. En yes. Gus van der Put, bedankt. Dank je wel. Graag gedaan. MUZIEK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 gezien dan een dubbele leffe. Nee, dat kan niet. Dat... Ja, dat was Bob Dylan, ons aller jeugdheld. Nee. Uh, <laughs> we gaan verder met Paul Cornelissen, directeur van het Jan van Bezouw, die maar liefst 250.000, hij zei bij de entree, al zelfs meer dan 250.000 bezoekers hier naartoe heeft gehaald in 2016. Uh, ja, we zijn gewoon vreselijk benieuwd naar hoe je, hoe je telt, hoe je dat ja, doet. Dat doen we al sinds 2014, want een van de eerste dingen uh, toen ik hier kwam... dat was in 2013, alweer vier jaar geleden. Toen zei ik, hoeveel mensen komen hier eigenlijk? En toen zei iedereen, ja, dat weten we niet. Ik denk, hé, hey, maar er zit hier ook een bibliotheek in het pand. Als er nou één organisatie is die goed bezoekersaantallen kan bijhouden, is de BIEB. Dus ik ben naar de BIEB gestapt en ik zeg, hebben jullie techniek voor het tellen van mensen per dag? Moet toch te doen zijn? En die hadden ze. Dus we hebben wat extra apparaten gekocht. Elke uitgaande beweging wordt geregistreerd. En uh, die tellen we elke dag. Die noteren we. De bibliotheek deed dat al. Die twee getallen die zetten we naast elkaar. Dan trekken we een percentage vanaf voor dubbelbezoek. En mensen die even buiten sigaretje gaan roken. Of, die twee, of even buiten zijn geweest. En dan krijg je een behoorlijk uh, betrouwbaar getal. Dat getal checken we vier keer per jaar door ook handmatig te tellen. Dan zit er iemand echt... Te tellen met zo'n klikkertje. Oh. En uh, uit die proeftelling is gebleken... ...dat onze telmethode, die mechanische telmethode... Uh, ...betrouwbaar is. Ja. En uh, laat het er eens duizend meer of minder zijn... ...maar wij durven te stellen dat er... In 2016, 257.300 mensen bezoeken Zo. zijn afgelegd. Aan ja, maar het Jean zijn mensen die, die dus vertrekken. Niet die binnenkomen, maar die vertrekken. Precies. Ja, ja. Maar wie binnenkomt, als het goed is, vertrekt die ook weer. Want s'avonds om een <lacht> uur of één <een lacht> doen wij de deur op slot. Dan is er niemand meer. En wat kwamen <lacht> al die 250.000 mensen doen? Ja, dat zijn mensen die komen uh, een kopje koffie drinken. Die komen een boek terugbrengen in de bibliotheek. Die gaan naar een cursus of die wonen een vergadering bij. Gaan naar een theatervoorstelling. Hebben een afspraak met jullie of met ons? Zijn gast in de studio van de LOG? Noem Aha. het maar op, cursisten Aha. van Factorium. Zijn alle bezoeken okay. aan het Jan van Bezouw bij elkaar? Nee. Nou is zo'n getal op zich eigenlijk niet eens zo interessant. Nee. Want is het nou veel, is het nou weinig? Ja. Daarom is het leuk om te kijken wat gebeurt er in de loop der jaren. Dus we hebben nu vergelijking 2014, 2015 en 2016. En ik ken de cijfers inmiddels uit mijn hoofd. 2014... Zaten we op 223.000 bezoeken. 2015, 243.000 bezoeken. En vorig jaar dus 257.300. Dat noemen we een stijgende lijn. Ja, een mooie stijgende lijn. Laatste jaar dus van zo'n 4% per jaar. 4,1 afgelopen jaar en 4,6 het jaar daarvoor. Ja. Dus dat is mooi. Daar zijn we blij om. Ja. Mm -hmm. valt er valt ook iets te zeggen over. Uh, uh, ik neem aan dat er, ja, gauw onszelf maar na, veel, veel mensen die komen een paar keer per week. En, en er komen ja. heel veel dezelfde mensen naar het Jan van Bezauw. Dus hoeveel verschillende mensen zouden er nou achter die, die ruim 250.000 ja, mensen zitten? Dat hebben we vorig jaar door een student laten onderzoeken die uh, op de Hovel en op nog een ander punt in Goorlen mensen heeft gevraagd of ze in het Jan van Bezauw komen. En zo ja, hoe vaak. En daaruit bleek dat van de tien mensen, acht mensen, min of meer regelmatig. Wel in Jan van Besouw komen. Dat betekent ook, als ze vier keer per jaar komen. Dat is ook al regelmatig. En er zijn goordenaren die hier nooit komen. Nooit ja. komen en er zijn ook mensen die ik bijna elke dag zie. En ik kom zelf ook elke dag. Krantje ja. lezen? Dus daar zit een hele variëteit in. Um, en hoeveel verschillende mensen het zijn. Je mag grofweg stellen, met onze 23.300 inwoners. Ja. Dat de gemiddelde goorlenaar toch zeker elke maand een keer hier is. Dat durven wij te, te beweren. Dat, dat, dat, dat volgt uit die beide cijfers. Wat, wat betekent de gemiddelde golen nou dan? Wat is dat getalsmatig? Nou, onze gemiddelde bezoeker... Zeg maar, als je alles op, op een hoop gooit... dan is er een grote middengroep. Die, uh, er is, een, er is een, een, een voorlopersgroep. Die komen hier wekelijks... want die hebben hier hun hobby... En die hebben, of die werken hier voor de radio... of die uh, zijn hier op een andere manier... Uh, uh, verbonden aan ons centrum. Dat is een groep... die voor heel veel van die bezoeken zorgt... dan is er een grote middengroep. Er zijn de mensen die hier min of meer regelmatig komen. Dus voor een theatervoorstelling... die komen ook wel eens in de bibliotheek... en die doen ook wel eens een cursus bij het, bij het KVG. Dat is die groep die hier zo gemiddeld... twee, drie keer per maand komt. Ja. Dat is wel... qua aantallen mensen is dat de grootste groep. Dat is de grootste, groep. Is de grootste groep. Maar het is dus niet uitgesloten, laten we zeggen... hoeveel zei je, 23.000... dat er zo'n zo 12.000 mensen uit Goorland... nog nooit hier zijn geweest. Dat geloof ik niet. Ik denk dat die groep kleiner is. Ook als je ziet dat wij bijna alle basisschoolkinderen... minstens één keer per schooljaar hier ontvangen. Er zijn er ook al heel wat. Daar horen ook allemaal papa's en mamas bij. Onze kindervoorstellingen, de films lopen steeds beter. Daar horen ook allemaal papa's en mamas bij. Dat zijn de jonge gezinnen waar we ons steeds meer op gaan richten. Dus ik denk dat als je zegt... een kwart van de gordelsbevolking komt bijna of helemaal niet hier... dan zit je beter. Een kwart, zou jij ja, schatten? Misschien een kwart. Zo. ja. Mm. En, dat, en dat, dat durf ik te zeggen, omdat onze naamsbekendheid en de, uh, de mensen die zeiden dat ze wel eens hier komen, op straat, ja. bevraagd vorig jaar door een grote groep studenten, was, nou, dat zat bijna op 90 tot 100 procent. Naamsbekendheid mm. vrijwel mm. 100 procent. Ja, ik kom daar wel eens. 9 van de tien mensen zeiden, ja, daar kom ik. Ja. Dus dat geeft de burger moed. Ja. Dus het gaat over laagdrempeligheid. Wat een van de grote opdrachten was toen ik hier kwam. Ja. De, de, de drempel zou te hoog zijn, mm. voor zover je daarin moet geloven. Want als mensen dat drie keer zeggen, dan is het zo. Hè? Dat, dan is die drempel hoog. Ja, ja. Wij zijn dat stel, stelselmatig gaan weghalen, die drempel. Door onze kaartprijzen te gaan verlagen. Door veel meer activiteiten door goorlenaren zelf hier te laten plaatsvinden. En of totaal van andere dingen. Uh, maar dit naar aanleiding van bezoekers. Tot op de, de draad versleten vraag... meubels. Hoort dat ook bij de draaglaagdrempeligheid? Nou, die, die, die vieze kuipstoeltjes hebben we deze ja. zomer net vervangen. Hè? Heb je die vervangen? ja. Die, die, die, die, oranje, die oranje stoeltjes zit je nooit in de foyer ben hebben heel mooi nieuw heel mooi nieuwe. ja hij gaat altijd meteen naar de studio ja. Ja. Nou, maar mij is mevrouw want uh, toen het uh, oude jan van zouden huis al er was uh, dat moest dan opgeschaald worden naar wat het nu is en uh, ik hoor mensen ook van buiten gewoon die zeer enthousiast zijn als ze hier de foyer alleen al binnenkomen en de zaal maar uh, ja, de gemeente was toen, ja, we moeten heel veel geld uit gaan geven. En uh, ja, dat kan eigenlijk niet, hè, want het was toen 16 miljoen. En gelukkig hadden we toen een crisis en is het ongeveer voor, tegen de kostprijs uh, gebouwd. 16 miljoen was het, geloof ik. Maar uh, hoe de gemeente er nu tegenover staat, want het was eerst altijd uh, de dekking van het uh, exploiteren was moeilijk. En, uh, ja, die, toen ik hier kwam, vier jaar geleden, toen was het de gemeente... En het Jan van Bzou, die waren ook met elkaar, die besturen zaten ja, ja. tegenover elkaar af en toe, letterlijk en figuurlijk. Dat is echt absoluut veranderd. We zijn nu echt samen aan het kijken naar hoe dit cultureel centrum, waar gedragen wordt door vrijwel de hele Goorlandse bevolking, toekomstbestendig gemaakt kan worden. En dat wordt niet meer als een opgave van Stichting Skach gezien. Nee, dat wordt als een gezamenlijke opgave van de Goorlandse verenigingen, de gemeente. En stichtingskracht gezien. Ja, ja. En dat, die kentering hebben we teweeg gebracht. Nou, en daar ben ik heel blij om. Want ik heb het idee dat ik in het college en in de gemeenteraad nu uh, strijdmakkers heb. In plaats ja, ja. van mensen die ik moet bestrijden of die ik moet zien te overtuigen. Ik hoef bijna niemand meer te overtuigen van het belang van het cultureel centrum. Nou, dat is heel mooi. En de beste reclame komt vaak van buiten. Mensen zeggen, vandaag hadden we weer allemaal verkopers van de grote schoenenfabrikanten over de vloer. Die hadden hier een, een training. En die zeiden, wauw, dit is een, een schouwburg. Die hoort bij een... Een stad ja. en niet bij een dorp. Nee, dat, uh, ja. ik ben er altijd van overtuigd geweest. Dus, ja. Uh, ja. Ja. En waar, waar, waar, waar komen de meeste bezoekers voor? Komen die voor allerlei uh, cursussen, activiteiten of voor het theatergedeelte, filmgedeelte? Ja, Heb je daar weten, zicht op? Ja, dat weten we vrijwel precies, omdat bij theaterbezoek daar horen kaartjes bij ja. en die registreren we. Van die 257.000 bezoeken, daar zit ongeveer. En daar uh, wordt ja. misschien een tegenvaller. Daar zijn maar uh, 48.000 theater en kapel oh, okay. bezoeken. Ja, ja. Dat is helemaal niet erg, want dat is in het weekend. En dat is in een zaal waar 400, 380 mensen in kunnen... en ja. een kapel waar 220 mensen in kunnen. Stel ja. maar uit, een belangrijker cijfer is dat hier gemiddeld per dag... 736 mensen over de vloer komen. Ja. En dat is een vrij constant, constant. Getal. getal. Week ja. in, week uit, maand in, ma maand uit. Met een dipje in de zomer natuurlijk. En een paar dagen tussen kerst en oud en nieuw dat we dicht zijn... We zijn overigens steeds minder dicht. Toen ik hier kwam waren we nog zeven weken dicht in de zomer. Dan zijn er nu drie. Vroeger drie was dat weken? drie weken nog maar oh, dicht. Dat is toch dan... Uh, Strijk dat in tegen, tegen wat je zo zou denken. Want ik had het idee dat het steeds, steeds langer dicht is in nee, de zomer. Hoor. Nee? nee? hoor. We hebben een aantal aardige partijen aan ons weten te binnen die in de zomer doorgaan. Uh, de eerste die op, opstonden die zeiden van... Oh ja, wij willen wel elke dag blijven gaan. waren de biljarters die elke dag trouwen over de vloer komen. Uh, en het lukt ons ook met slim uh, personeelsplanning... om gewoon in de zomer eigenlijk maar drie weken dicht te drie hoeven. Weken. En daar zijn de drie weken dat het echt geen zin heeft om het hier open te gooien. Nee, nee, nee. Want iedereen is dan weg of de kinderen ja. zijn op kamp, weet je wel. Dus je moet ook verstandig met je, met je euro's omgaan. Ja. Dan zijn we gewoon eventjes dicht. En, en de subsidie van de gemeente, is die voor alle activiteiten... of die voor het grootste gedeelte echt voor de culturele activiteit van het theater? En, uh, aan film? de drie ton subsidie die wij van de gemeente krijgen per jaar... op een totale begroting van zo'n anderhalf miljoen... Er zit een vierledige opdracht verbonden. Daar is dat wij de Goordelse verenigingen moeten kunnen huisvesten. Daar ja. zit de opdracht aan vast dat wij sowieso de bibliotheek en factorium moeten huisvesten ja, en faciliteren. Daar zit aan vast dat wij um, de programmering van minstens minst 60 professionele theatervoorstellingen moeten doen. 60. 60, ja. We doen, is, 90. we doen er 90. Ja, dat is Dat is meer dan één uh, per, per week. Ja, ja we doen ja, er 2,5 ja. per week. Ja. ja. En, uh, en uh, de vierde opdracht is dat wij een stimulans moeten zijn... voor het culturele uh, verenigingsleven van okay. dat is Daar krijgen wij die drie ton voor. Dat is okay, een vierledige dus dat, opdracht. Uh, ja. Daar worden wij ook op afgerekend. Ja. Ja. Ja. En, die, en de programmering van het theater, dat mogen jullie helemaal zelf kiezen? Ja. Of als je nee, theatervoorstellingen nee, nee, hebt van... nou, daar komen maar een paar mensen naartoe, maar het is wel vernieuwend. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor de exploitatie. Okay. Dus als wij... Te veel voorstellingen programmeren waar geen belangstelling voor is. Ja, daar houden we vanzelf ja. mee op, want dan snijden we ja. zelf in de vingers. Ja. En die drie ton, dat blijft gewoon die drie die, ton. Dan, dan zeggen ze niet van, oh, dan noemen we vier ton. Want jullie hebben zo weinig theaterbezoek. Zo. Nee, dan uh, snijden we ons eigen vlees. Okay. Ja. Wij zijn wel uh, gehouden aan de afspraak dat wij uh, met alle doelgroepen in Goorlen rekening houden. Dus ik programmeer ook voor ouderen. En ik programmeer ook voor kinderen en jongeren. Ja. De, de, de dus dat programmering grijt. moet een afspiegeling zijn van de van interesse ja. van het Goorlse publiek. Ja. Ja. Sociaal, en ja. overigens is uh, van het theaterpubliek is 65, nee, 63% afkomstig uit, uit Goorlen en Riel. Dan komt 27% van ons publiek komt uit Tilburg. Tilburg-Zuid met name. Zo. Dat is opvallend, hè? Dat is veel. Die weten de weg te vinden naar uh, Goorlen. Nou. En daar hou je nog 10% over. En dat is van, uh, uit de rest van Brabant en Vlaanderen. Ja, ja. zo. Dus we hebben ook een, een regionale functie daarmee. Ja. En daarmee staat gewoon ook weer goed op de kaart. Hè? Dat ja. is ook weer city marketing. Ja. En jouw je toe als er meer uh, groepen oh. naar het Jan van Bezouw zouden komen? Bijvoorbeeld ja, is er is sprake van geweest dat mainframe. Oh, misschien dat is worden? huur. Wij ja. hebben gezegd uh, wij moeten nadenken over een toekomstbestendig Jan van Bezouw. wat er ook nog over 20 en 30 jaar is. Want ik ben het Leo eens: je moet ver ja. de toekomst in durven kijken. Ja. Wij spreken ook 50, 80, 100 jaar vooruit mm -hmm. denken. van Wat zijn we hier met z'n allen aan het bouwen? En wat vinden onze kleinkinderen daarvan? Ja. En dan zeg ik dat wij het zo moeten organiseren... dat hier een gezonde financiële basis ligt... zodat er altijd een cultureel centrum zal zijn. En dan kan iedereen op de achterkant van een sigarendoosje uitringen... dat je dat niet alleen met culturele activiteiten redt. Dan komen er gewoon te weinig ja. euro's binnen. Dus de vierkante meters die we hebben, die we in overvloed hebben zullen we op een goede manier moeten uh, verhuren. En onze deur staat open voor organisaties. En of het nou een mainframe is, of voor mij part de loket. Rabobank... of een het loket, loket, het zorgloket. Als het bijdraagt aan dat belangrijke grote culturele doel... voor alle goorlenaren, dan zijn ze welkom... mits het onze activiteiten niet dwars zit. Dat onze mogelijkheden niet beperkt worden. En ik zie daar ontzettend veel nieuwe mogelijkheden ontstaan. En dan melden zich ook al partijen bij ons... Ja. we zijn in gesprek met het... Ja. En zo kennen de mensen ons ook. Wij zijn met iedereen in gesprek. En de deur staat voor iedereen open. En we gaan kijken wat de beste combinatie oplevert. Ja, maar... En dat moet een toekomstbestendige combinatie zijn. Ja, maar wel, het moet wel sociaal-cultureel blijven. Ja. Het mag de belangrijkste functie van het centrum, Sorry. namelijk het culturele dorpshart... Precies, ja. Dat moet overeind blijven. Ja. Want anders dan zou Skag genoodzaakt zijn om ze de opdracht terug te geven. Dat doen ze niet. Want zij zijn er voor de cultuur in Goorlen. Ja. Dat is de opdracht aan de SCACH. Ja. En ik mag daar uitvoering aan geven. Ja. Ja. En als je het helemaal zou mogen kiezen, hoe zou dan Jan van Besouw eruit zien? Dan zou die dezelfde bouwstenen hebben als wat we nu hebben. Dus cultuur, sociaal, maatschappelijk betrokken. En van de Goorlenaren en de Rielenaren. Dan zou er nog iets meer culturele activiteit zijn. Dan zouden namelijk alle culturele verenigingen hier zitten. Ja. Behalve... ...behalve als ze echt in de wijk moeten zitten... ...in de deel of de wildakker... Ja, ja. ...vanwege de nabijheid... ...dan zou ik alle koren hier willen hebben... ...maar ja, verlanglijstjes mogen, daar hoeft geen realiteit ja, nee, nee, te worden... zou ja. het ...en dan zou ik uh, eigenlijk ook wel stiekem... ...maar dan is het helemaal niet stiekem... ...dat heb ik al wel vaker gezegd... ...dan zou ik de begane grond opnieuw willen ontwerpen... ...zodat die nog beter gebruikt kan worden... ...door alle geholenaren... En alle partijen die hier hun ding willen doen. Okay, en dat en heeft zou te maken met, uh, met het opstapje? Dat heeft te maken met het opstapje. Ja. Maar dat heeft ook te maken dat ik heel graag zou willen dat jullie als log een hele, op een hele mooie zichtlocatie zouden zitten. Dat ja, al ja, jullie. Dat al jullie uitzendingen. Zichtlocatie. Te zien zijn. Oh ja, we hebben nog één minuut. Ik heb nog één vraag. Ja, ga maar. Um, we hebben het uh, over die, die cijfers gehad, die aantallen, 250. Uh, is er ook uh, op een gegeven moment een, uh, een, een moment dat je zegt, uh, nou wordt het te druk. Je hebt uh, die, die binnenstadse problematiek Amsterdam. Hè? Amsterdam is te druk, hè? dat mm -hmm. is niet meer leuk. Gaat zo'n moment ook komen voor het Jan van Bezouw? Er zijn dagen dat we dat al hebben. En dan zijn we heel moe s'avonds en dan is toch alles goed gegaan. En dan zeggen we, dit is gelukkig niet elke dag. Dat zijn de dagen dat er 2500 mensen hier over de vloer oh, waren. En dat, wij, en dat wij met drie horecaploegen moeten werken. Van ochtend zes uur tot s'nachts drie uur. Dat het allemaal schoon is. Dan maken jullie nooit mee, want dat is allemaal achter de schermenwerk. Dat zijn topdagen. Daar kun je nog geen zes van in de week hebben. Maar dat gebeurt ook niet. Nee. Dus wij kunnen heel hele hoge pieken kunnen wij aan. Uh, ik heb toen vorig jaar ons bestuur... Oh. Ja, we moeten gaan afronden. Nog, ronden, we moeten, nog gaan. even als laatste, ja, ons streefgetal ja, ja. in ja. het beleidsplan voor Steen. 2020... Was 250.000 bezoeken. Ja? En daar ja, hebben we al gehad. En daar hebben we al, gehad. al gehad. Ja. Nou, we gaan eruit. Paul, dank voor je komst. Dit was Golse Kringen. Bedankt voor het luisteren en kijken. En tot de volgende keer.